Het afluisterschandaal rond de kranten van Rupert Murdoch heeft opnieuw een slachtoffer geëist. Murdochs rechterhand Les Hinton, die meer dan 50 jaar voor hem werkt, stapt op. Hinton was de laatste jaren bestuursvoorzitter van Murdochs Amerikaanse mediabedrijf Dow Jones. Ten tijde van de afluisterpraktijken in Engeland gaf hij leiding aan de Britse kranten van Murdoch. In zijn ontslagverklaring biedt Hinton zijn excuses aan, al zegt hij dat hij niets afwist van de afluisterpraktijken. Gisteren stapte een andere hoofdrolspeler in het schandaal op bij Murdochs bedrijf oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World. Murdoch zelf publiceert de komende dag grote advertenties in Britse kranten... waarin hij spijt betuigt voor de afluisterpraktijken. Op het EK-schermen heeft Bas Verweilen op het onderdeel Degen zilver gehaald. Op het toernooi in Sheffield verloor hij de finale van de Duitse Jörg Fiedler. Het werd 15-14. Verweilen haalde twee keer eerder een medaille op een EK of WK... maar de laatste keer was vijf jaar geleden. Eerder dit jaar werd hij op het wereldkampioenschap tiende... Het weer, vannacht droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst zon. Smiddags vanuit het westen bewolking, gevolgd door regen. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. En zomerhits. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu de nacht. what's wrong uh -oh. I don't know in time www.zfmzandvoort.nl Vandaag in de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend, mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, iets aan de hand. Had. Dank u